het. Yes, en uh, we zijn er weer Roy. Goedemiddag ja, we en uh, welkom bij een nieuwe entertainment voor deze zaterdag 5 februari 2011. En hij is er weer uh, Roy van Buringen. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, hoe gaat het met je? Tijd niet gesproken, drukke tijden gehad, hè? Ja, ik uh, heb er zeker drukke tijden gehad. Ik ben ook de afgelopen week echt ziek geweest. Ik heb flink op mijn bed gelegen ziekenhuisje gepakt en weer terug gegaan en, oh. uh, heen en weer op en neer. Het maakt allemaal niet uit. En, uh, maar ik zit er weer nog wel een beetje verkouden. maar Ik hoop, uh, ik hoop uh, maandag weer helemaal op het top te zijn. Ik moest echt eventjes tussen die muren thuis vandaan. Om toch naar die studio even te komen om, uh, om weer eventjes lekker mijn programma te kunnen doen. Hé, hey, maar jij bent uh, ja, drukke tijden gehad. Jij bent natuurlijk in Reiswijk geweest vorige week. Ja, vorige week was ik in Reiswijk inderdaad. Hoe was dat? En uh, dat was uh, heel erg leuk. Het was een uh, sfeervolle avond. Zoals ik je al in het begin zei. Het was wel aardig druk. Hè? Ja. Uh, heel, veel, ik, heel veel bekende mensen die ik al kende. Die er ook waren. Maar ook heel veel nieuwe mensen leren kennen. En... Uh, je kan wel zien dat Nederland dan zoveel talent hebt die dan nog niet is zo'n talent die achter televisie zijn geweest. Ja, is het zo? Heb, heb je veel talent gezien? Ja, ik heb uh, best wel veel talent gezien. Want er staat ook heel veel talent uh, in Nederland. Want wat, wat voor talent was het? Was het hela, hola, ne hola, Nederlandstalig misschien? Alle, alle twee, of, alle, uh, twee. alle twee. Ook Engelstalig? Uh... Ja, ja, ja. Uh, volgende week... Uh, uh, uh, volgende week zal Osaya er zijn. Die is zo'n keertje eerder hier in uh, de okay. uitzending geweest. En die uh, zingt dan weer uh, salsa muziekachtig. Uh. Oké. Okay. Dus uh, ja, het is een totaal verschillende artiesten allemaal die optreden tijdens uh, zo'n talentenjacht. Ja. En dit keer in Rijswijk. En ik kan ook zeggen meteen dat uh, hij binnenkort ook weer terugkomt in Zandvoort. Dus, uh... Oké. Okay. Nou, we zijn we nieuw. Dus uh, ja, daar ben ik de afgelopen week uh, druk mee bezig. Of uh, vorige week druk mee bezig geweest. In die uh, fantastische show. En uh, ja, daar heb ik ook een verslagje op genomen. Kwaliteit is niet helemaal best. Maar uh, dat uh, komt volgende week. Uh, ga ik uh, een top uh, okay. uh, filmpje, wou ik zeggen. Nee, een top uh, fragmentje maken. Oké. Okay. Nou, wat kunt u deze uitzending verwachten? Uh, natuurlijk hebben wij Popster Henry. Wat is gebeurd deze week op uh, Showbiz Nieuwsgebied? Ook hebben wij uh, ons item muziek uit de provincie. Het item waar wij twaalf weken lang elke provincie een artiest behandelen. En deze week hebben we de provincie Overijssel. En nog iets, um, op internet is een filmpje opgedoken... van een, uh, ja, van een Braziliaan die Michael Jackson nadoet. Nou, uh, okay. dat gebeurt nou, dat gebeurt eigenlijk wel vaker. Maar dit is zo ontzettend goed... ...komt ook langs deze uitzending. Ik heb ook nog twee leuke dingetjes. We hebben een, uh, een brief van Karim. Karim is uh, van... Uh, um, niet, ...niet Goedemorgen Vrijdag... ...maar ook niet Goedemorgen Zaterdag... ...hoe uh, heet het programma? Je Weekend In. Het? Oh, okay. uh, ja, Karim is van Je Weekend In. Ja. En uh, hij heeft een brief aan Johan Derksen geschreven. En dat uh, filmpje is op YouTube verschenen. En uh, dat ga ik uh, laten horen vandaag. Oké, okay, en dat, dat leest hij voor of uh, Ja, dat is een uh, rubriek van uh, Football International. Ja. En, uh, oh ja, ik ken het, ja. Ja, ja. Dus, uh, beste Johan of zo. Ja, kant. klopt. Ja, en, ja, ja, ja, ja. En daar, voor, de, voor duidelijkheid: dat is een item. En dan kan je een uh, onderwerp insturen. Bijvoorbeeld: uh, vind jij Dost een, goede, een uh, goede aankoop voor Ajax? Als hij daarheen was geweest, zeg maar. En dan gaat Johan Derksen gaat wat was die er ook? Heb je het gezien of zo? Nee, nee, <laughs> ik heb het nog niet gezien. Maar dan gaat hij erop reageren. En dan zegt hij: nee, ik vind die beter. En ja, uh, ja maar, da dat, uh, maar dan ga je zien hoe kort de vraag Karim stelt. en hoe lang antwoord hij krijgt. Okay. Het is even leuk om te uh, laten horen. En we hebben onze grote vriend weer eens een keer in de show. Ehm, geen Flemings, André Pronk. We hebben André Pronk. Hij is niet te dik, maar zwaar beschaafd. Ja, heb je hem gezien? Hij heb je hem gisteravond gezien? Heeft, hij is gisteren in Vrieknacht geweest. En daarom dacht ik, bel zijn manager even op, vragen of hij even tijd voor ons kan maken. En hij kon tijd voor he, ons maken. He, en, heb je het gezien? Uh, ik heb het niet gezien, maar ik heb wel de videoclip vandaag bekeken op internet. En ik vond het wel echt <laughs> hoe hij uh, aan het zingen is met een dildo in zijn hand. Nee, maar heb je... Ja, <laughs> dat zag ik. Maar had je gezien uh, uh, wat hij moest doen van Giel? Want hij moet elke week vijf moppen. Moet hij, uh, uh, moet hij antwoorden? En als Giel ze weet, dan uh, moet hij altijd een opdracht doen. En één opdracht was dat hij... Uh, ja, Giel had natuurlijk alle moppen geraden. En zijn opdracht was, hij moest een stringetje aan. Ja, er was iets met de string heb ik ook op zijn dus... huis gelezen. Maar dat gaat André ons lekker allemaal zelf vertellen. Ja, ja, ja. ja maar ik dus... heb het niet gezien. Het is wel erg grappig. Nou, goedemiddag. Uh, goedemiddag, dit is Entertainment for You. We gaan beginnen. Laat even wat van je, van je horen. 023-573-1969. Dus 023-573-1969. Dit is Direct en times are changing. Op 106.9 F FM Al luid meegezongen hier in de studio. En uh, wat mij betreft is het een van de beter van uh, Robbie Williams. Ik ook, vind ik Let Me, Entertain You. Vroeger ook uh, de jingle geweest hè, van uh, Entertainment for You of uh, Royal Air toen de tijd. We hadden een mooie jingle van gemaakt. Uh, okay. dat was ook echt de slogan van. Uh, heb, je, heb jij die nog? Ja, maar niet bij me. Oké, okay. nou, misschien staat die niet op je huis. Zullen we zo even kijken? We gaan straks even kijken, gaan want gaan misschien kijken. hebben we hem nog. Hey, ik vertel dan het begin van de uitzending over de Braziliaanse Michael Jackson. Dus een man uit Brazilië die heeft een uh, filmpje opgenomen en hij doet daar Michael Jackson na. Maar dit is al meer dan een miljoen keer bekeken en het wordt wow. uh, Echt, sommige mensen zeggen het lijkt net echt Michael Jackson. Luister eventjes, een oordeel zelf. <middels> You need an iron wand Who <laughs> would dance On the floor and around <laughs> She's an iron wand Who <laughs> would dance On the floor and around People <laughs> <laughs> almost show me They can't want you Don't go around breaking New York time And mother almost showed me en maar maar Sorry, zo, het zo. Mee. Ja ja ja, ja ja ja. Het klinkt ah, wel. Hè? Het is niet het is niet de echte, maar maar nee, het, het niet. komt al heel erg uh, dichtbij. En, en, we, weet je, ik uh, ben een... Oh. Nee. Oh, de deur nee. wordt weer geopend hier. Hij wordt weer geopend. We moeten. Oh shit, krijgen we het weer hoor. We moeten wegwezen. Oh. oh. Oh nee. Volle maan. Het is volle maan. Het wordt opeens ja, heel erg donker in het wordt donker. Pascal, die, die uh, wordt een weerwolf. Ah!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 Ha ha ha. We allemaal natuurlijk. Je allerlaatste feestje was dan niet bepaald gruwelijk. We jankten allemaal naar de baby's. in moet staan, en ik bedank die mama af en toe als deze moet Tegenwoordig ook een plekje in West. De verwarming doet het niet, Daarom lijkt het zo keel. En ik ben al vrij gezellig, daarom lijkt het zo stil. Maar het komt, shit, kom in mijn naam maar zien. Ik voel nagedaan, de mannen en van 10 Ik heb mijn hele eigen zit vanuit het niets gebaat. Er zijn zoveel in dingen die feestal. ik jou nog wil vertellen, in mijn proef van jou. zou eigenlijk nog even willen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 als dus jij daar gewild had Ik hoef mijn leven niet te leven als een schilpad Want ik heb alle creatief creatieve van jou En zoveel dingen die ik jou kan vertellen Ik heb al van jou Als je lopen, als je gewoon op bestond Maar alles is nu veranderd En jij bent niet hier uh -huh. Daarom roep ik nu nog ga je bij het drinken van bier uh -huh. En je weet ik heb uh -huh. nooit ergens bij gepast Ik was al een, bad, een beetje in de kleuterklas En ik haatte dat, ik haatte jou Omdat ik wist dat ik geen had En jij gewoon hetzelfde probleem had Maar ik heb zoveel positiefs van jou Dus daarom bied ik, ik mijn excuses aan In mijn brief van jou Het op het laatste album van The Opposite, die ze hebben uitgebracht. Ze hebben het in twee delen gedaan. Ik ben Twan en Willem, en uh, succes! En deze stond dan uh, op de CD van Twan. Samen met Treintje Oosterhuis is dit brief aan jou. Nog steeds naar entertainment for you hier op CFM Zandvoort. En uh, ja, zoals we al in het begin van de uitzending zeiden, ik was in Rijswijk. Talentenjacht voor uh, allemaal uh, talenten uit heel Nederland. Ja. En uh, dat was in de Lorensnoord. En uh, daar was Javi Escalera ook. Uh, jurylid. En uh, Javi kent u van een tijdje terug in de uitzending. En uh, van het liedje Shalali Shalala. Maar dan in de Spaanse versie. En uh, Javi heeft binnenkort een uh, cd-presentatie. En daar uh, vertelde hij over wat meer over. En natuurlijk over de talentenjacht zelf. Luistert u maar. De kwaliteit is ietsje best. minder. Javi, escalera. Javi. Ja, hallo. Hoi, ja. Ja, je was uh, nog pas in onze studio in Zandvoort. Ja. En toen zei je dat er al wat aan zit te komen. En een single. Ja. Kan je daar wat meer nu over vertellen? Ja, exact. Nou, uh, samen met Bianca uh, en Amber Music uh, hebben we gewerkt. Werken we nog steeds, want officieel komt die uh, 20 februari uit. Uh, werken we werken nog steeds heel erg hard aan uh, de uitkomst van uh, mijn eerste single. Gek genoeg. Uh, ik, heb, uh, ja, ik doe al heel lang aan de muziek, zit er al heel lang in. Heb heel veel voor andere artiesten gedaan. En uh, nou, ja, nu heb ik de stoute schoenen aangetrokken en besloten iets voor mezelf te doen en als ik dat doe dan moet dat gelijk ook uh, ja, ik ben met vuurwerk en uh, nou ja, ik heb in Amber Music de compagnon gevonden om dat uh, op een goede manier uh, te doen Link, leuk! Wanneer is de cd-presentatie? Nou, de cd-presentatie plus een hele mooie videoclip uh, we hebben afgelopen weekend hebben we een videoclip opgenomen uh, twee hele mooie locaties, uh, allereerst de Winston Club in Rijswijk en uh, als tweede op zondag hebben we opgenomen in een dansschool uh, in Den Haag. Uh, met uh, nou ja, goed, een van de hoofdrollen worden gespeeld door het Nederlands kampioens uh, Dansen, Steldansen. Uh, Monique Broekmeulen en Arjen uh, mooi weer. En uh, nou ja, goed, 20 februari komt alles uit: zowel de videoclip als de single. Waar kunnen mensen kaartjes bestellen voor de cd-presentatie? Nou, de kaartjes zijn te bestellen via www.ambermusic.eu. Of via de Hive-site, de fanclub, ga weer scanneren naar fanclub Hives. Um, uiteraard ook op de, op de middag zelf, want het is van 3 tot 7, uh, kunnen de mensen ook gewoon aan de, deur, aan de deur een kaartje kopen. En voor dat kaartje, uh, de entreeprijs is 10 euro. Uh, daar krijg je een consumptie voor: uh, de single uh, als primeur en uh, koud buffet. Klinkt heel erg leuk. Heel veel succes met de voorbereiding. En tegen die tijd spreken we hier natuurlijk. Lijkt me hartstikke leuk, je Dankjewel. Super, dank. dankjewel. We met een interview uh, vorige week opgenomen in Rijswijk met uh, Javi. Zometeen gaan we het proberen. We gaan onze eigen vriend André Pronk proberen te bellen. Ah, ja, ja, ja. En ik hoop dat het gaat lukken. En dan. Uh... Ja. Zullen we veel opleveren? Ik remember you stepped in the store. En you kept me standing. For way too long, there he smiled at me. But all that I could say was just hello, sir. What will it be? Zandvoortsvoort ook op internet: www.zfmzandvoort.nl toch plat, hè? Live en Dolphins Cry bij Entertainment View op ZFM Zandvoort. Ja, en... Ik ben er al helemaal zenuwachtig van. Nee, een grapje. Um, ja, het is alweer een tijd geleden dat we hem aan de telefoon uh, hebben. Ik, ik vraag me af, kent u deze man nog? schelen wat een andere kan zijn. Ja, la, la la la la la la Het is mijn. Zullen we even kijken of hij droog is, die lach. Ja, hij is er. Andere Pronk. Ja, goeiemiddag, goeie avond. Ja, goeiemiddag, goeiemiddag. Nog net op het randje? Ja, Ja, net op het randje? Ja, zeker. Dus, uh... Hoe is het dan? Ja, goed. Waarvoor ja. wil je bellen, natuurlijk? De carnavals uh, gaat uh, langzaam aanbreken. Je hebt mijn nieuwe carnavalsplaat opgenomen waar een mooie videoclip is. Je bent gisteravond op televisie geweest. Je hebt een hele media-hype gekregen met die mooie tatoeage op je rug van Henk Jan Smits. Dus we dachten, ja. we gaan hem eindelijk weer eens een keer bellen. Hoe is het ah, met je, het is André? Hartstikke leuk, top. <laughs> Laten ja, we. Er is, er is veel gebeurd in een korte tijd, hè? Ja. ja. <laughs> Laten we al een, naar een paar weken teruggaan. Uh, je kondigt aan op je hives van... Uh, jongens, ...jullie moeten allemaal naar SBSS kijken om uh, shownieuws... ...want daar gaat echt iets grandioos gebeuren. Ja, dat klopt. Dus, nou, ja, het is natuurlijk niet niks wat je maar even doet. Even, uh, even Henk Jan op je rug, weet je? <laughs> hij kan je rug op. Ja, hij kan mijn rug op, ja. Dus, maar ik heb er even heel lang over nagedacht... ...en ik had zoiets van, ja... Uh, de postarts uh, voor die audities, voor het beginnende artiesten, dat wordt toch steeds moeilijker, want uh, je moet dan heel goed kunnen zingen. Nou, en ik weet van mezelf, zingen kan ik niet meer feesten. <laughs> <laughs> <laughs> maar dus, als, uh, dacht ik van, weet je wat, dan zet ik hem op mijn rug. Als tatoeage, dan uh, kan ik hem nooit meer vergeten. Toch? Heb jij hem nog gesproken? Weet je zijn reactie? Uh, nou ja, op televisie heb ik hem, uh, zag ik natuurlijk. <laughs> Toen zegt hij natuurlijk van, uh, je bent ziek als je zoiets doet, weet je. Ja. <laughs> maar, maar ik heb hem wel gesproken via Twitter. Okay. Via Twitter vindt hij het wel weer leuk. Alleen hij zegt, ik hoop alleen dat je er geen spijt van krijgt. Nou ja, ja. dat is weer... Ja. ja. Hé hey André, uh, ik weet toevallig ook dat iemand jouw hoofd op zijn rug heeft. Ja. Ja, dat klopt, Ja. <laughs> Ja, ik was pas uh, begonnen in 2006 of zo en uh, een jaar of twee jaar later toen, uh, ja, toen uh, kwam er iemand naar me toe en die uh, wou uh, ook een tatoeage van mij uh, op haar rug hebben. En, uh, ja, en nu heb ik er lang over nagedacht, want je mag gerust weten, ik heb er nooit een tatoeage of een piercing heb ik gehad. Dus het was best wel pijnlijk even dat uh, <lacht> <de> eerste tatoeage, weet <lacht> je. Maar uh, ik heb het overleefd en uh, ja, ik, uh, achteraf ben ik er nu helemaal uh, trots op, dus uh, ik, uh, ik voel me happy zo, zeg maar. Ja. Nou, ja. mooi zeg. Nou, voor de nachtelijke <laughs> luisteraars van 3FM, er was gisteravond weer frieknacht. en wie komt daar weer tevoorschijn net als altijd? André Pronk. Ja, André, nee. wat is er toen weer gebeurd? Want dat was ook hm. weer één lachen, gieren, brullenavond. Dat was het ook weer, ja. <laughs> Kijk, <laughs> ik, uh, ik heb een nieuwe single, zoals iedereen weet. Ja. Kan, dat was het laantje en... Uh, ja, dus uh, ik ging er dan toe zoals ieder, iedere week. Dan vertel ik altijd moppen aan Giel Belen. Maar Giel Belen, die weet heel veel moppen. Als hij nou er eentje niet weet. dan ging hij mijn Clippy of mijn zinghoog in die draaien. En uh, ja, wat gebeurt er nou? Hij weet alles. Maar ja, je moet altijd een tegenprestatie. Uh, wilt hij altijd dat ik doe. Ja, en ik heb al zoveel gehad. Ik kom er al een paar jaar. En uh, ja, nu. nu was er, uh, komt er een nieuwe uh, trio binnenkort. Dat heet Drie keer Niks. En die hebben allemaal van die. Uh, uh, van die stringetjes. Dus nou hadden ze een stringetje meegenomen. En uh, als tegenprestatie moest ik zo'n stringetje aan. Ja. <laughs> ik had het weer verloren met die moppen. Dus ja, ze wilden dat ik dat stringetje aan deed. <laughs> maar ja, ik laat het ook niet helemaal uh, aan doen, Snap je? <laughs> en toen ging je ook Maar, je ja, je hebt het wel gedaan hè. Twee om je oren. Ik, en ik, uh, ik twee, twee om je oren. En over je onderbroek. Eentje over mijn onderbroek. Maar ze wouden liever dat ik gewoon... Um, mijn boxen-shot ook uitdeed, maar dat deed ik niet. Andere even poos bijna. Nou, ik dacht iets anders. Ik... Ja, dat, uh, ja. nee. ik, ik had het ook leuk gevonden als die twee chickies die er zaten, dat die het even deden. Ja, Was dat niet veel we... leuker geweest? Ja, te, ja dan wel. Ja. Dat, uh, <laughs> <laughs> dan ging ik er wat anders mee. Maar, ja. maar is maar jouw wel. carnavalsplaat dan wel gedraaid of helemaal niet? Uh, die is, uh, nou ja, in ieder geval, uh, hij heeft hem al een paar keer gedraaid, Giel Belen. Dus en daar ben ik wel trots op. Alleen nu, uh, vanaf volgende week, dan gaat hij het clipje helemaal uitzenden. Dus ja, ik, uh, ik ben benieuwd hoe dat allemaal afgelopen. Maar uh, ik heb wel een goede steun aan Giel Belen, dat moet ik wel zeggen. Okay. Ja. Dus nou ja, ik denk dat wij hem even gaan denk draaien nu. Dat ik iedere week mag komen, toch? Ja, ja, ja, ja. Dat betekent weer promotie en veel optredens voor jou. Ja, En ik wel. denk dat het wel heel erg populair wordt in de, in de carnaval scene. Ja, dat wel. Ja, nu mijn agenda die begint aardig vol te lopen met de agenda. Ik heb nog een paar plekjes, maar, uh, okay. dus maar de zaterdag zit alleen helemaal vol, dus ja, en... Uh, ja, de rest van de dagen ook wel. Ik heb nog één of twee uh, avondjes over. Ja. Die man die verdient echt bakken voor het geld. Alleen om ja. mij elke <laughs> avond te feesten. <hè? laughs> Beetje lachen hè. Kom, dat zou ik ook wel willen ja. hoor, maar niet op die manier. De nee. laten zien, en, uh, hè? Dus uh, mochten er nog mensen zijn in Noord-Holland, weet ik het uh, bij jullie in de buurt. Kijk even op de website Oké. Okay. Ja. is goed. Gaan we doen. Wat vind je er hiervan dat Jens is gestopt? Op de radio. Dat vind ik wel heel erg jammer eigenlijk, want uh, ja, het was een leuk programma en uh, het werd heel, heel goed beluisterd, dus uh, ja, ik vind het een beetje jammer, want geen televisie meer, geen ja. radio meer, ja, dus uh, dat, to, dat missen we dan toch weer een beetje in Nederland, die, uh, een beetje dat lachwekkende momenten, toch? Ja. ja, nou jammer. Ik heb nog één ja. kleine vraag aan je, André, hoe kom, ja? je, hoe kom je aan die titel? Ik ben niet dik, maar zwaar beschapen. Geschapen. <laughs> Gevraagd, Een nou, kom. Die mannen <laughs> hier kijken meteen dan. <laughs> ik kwam gewoon op het idee. dat denk, ja, het is carnaval, Dan moet je altijd een beetje gek doen. Ja. Weet je? En ja, ik denk, joh. Uh, dit is de titel. Dus ik, uh, ik heb hem laten schrijven. En uh, ja, het, ja, het is gewoon heel erg mooi geworden. En ja, ja het, het slaapt gewoon een beetje. Ja, misschien wel op mij, maar dat weet ik niet. <laughs> dat kan ik niet zeggen. Maar in ieder geval. Nou, dat kan je wel zeggen, André. Is het liedje gebaseerd op feiten of niet? Ja, dan kan je lachen. Laten maar ja. <laughs> nou, wij gaan hem even draaien, hè, want dat vinden wij wel heel erg leuk hier. Ik vind het wel heel erg leuk geworden, En, okay. ik, uh, en voor de carnaval, uh, dan uh, moet het kunnen, toch? En die clip ja. er ook bij, met die deeldozen. <laughs> ja, geen echt joh. Hoe kom je erop, zijn zeggen? <laughs> Alleen die gekke André pronk. André mogen we je bedanken weer. Ja, jullie ook. Ik wens jullie heel veel succes met de uitzending. Ja. En uh, ga lekker zo door, jongen. Oké, okay. André, dankjewel. En dan gaan we gaan hem draaien. Okay, Hoi, tot volgende keer. De nieuwe van André Pronk. Ik ben niet dik, maar zwaar geschadigd. Ik ben niet dik. Maar zwaar geschapen Iedereen zich continu Naar de broek te gaven. Het is niet leuk Het doet zo pijn Ik kan er niks aan doen Maar Het is echt waar Hij is zo groot als een meloen En is het carnaval Dan is hij op zijn top Iedereen wil hem aaien oh zijn het de kop maar dat laat ik niet toe Want hij is van mij Het is een echte doorzetten Nog harder dan een kei Als ik door de stad loop Dan kijkt echt iedereen Naar die grote Hij hangt tot aan mijn scheen Als ik sta te plassen Dan gaat het altijd fout Hij hangt dan in het putje Oh wat is dat koud Vrijen met een meisje Dat heeft totaal geen zin Want dat ding van mij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 Top. Iedereen wil hem aaien, ook zijn met de kop Maar dat laat ik niet toe, want hij is van mij Het is een echte doorzetten, nog harder dan een kei Als je naar hem kijkt, dan zie je het meteen Ik zal hem niet gaan showen, want dat is toch best gemeen Want mannen die hem zien, die worden snel jaloers ja ik weet het zeker, ik heb echt heel wat stoers En vanaf vandaag, krijg hij ook een naam Ik noem hem, joh man, daar raak hem en hij gaat staan Ik ben niet dik, maar zwaar geschapen Iedereen zit continu, na mijn broek te gapen Het is niet leuk, het doet zo pijn Ik kan er niks aan doen Maar... Het is het waar. Hij is so groot as a menen. En is het carnaval. Door is zijn on his top. Iedereen wil zijn aaien. Oh zijn rukte kom. Maar dat laat ik niet toe. Want wij voor mij. Het is a erte doorzetten. Nog harder dan een kei. Are you ready? Yo yo <laughs> kan er zo bij, hè? De nieuwe van André Pronk. ik ben niet dik, maar zwaar geschapen. Ja, echt een carnavalshitje. En de komende tijd gaan we natuurlijk veel meer carnavalsliedjes draaien. En van dat ene ding gaan we naar het andere ding. En dit keer is het kontje van Niemand Minder dan... Danny de, de, de Ja. De avond is begonnen... Het werk dat zit erop. Tijd om even lekker bij te komen. Even naar mijn kroegje, het spiertje is hier toch. En iedereen is hier naartoe gekomen. Wat hadden we het weer gezellig met elkaar. Maar op het einde van de avond zag ik haar. Ja, ik weet het eerste. de barman roept, hé hey mensen, we gaan sluiten We hebben een probleem, je kijkt me lachend aan En ik weet, we moeten zo naar buiten Je ogen, die beloven meer en meer Maar de tijd dringt, heb ik die mazzel weer Ja, ik weet, het is de hoogste tijd Zo'n mooie mij, En ja, dat koentje, oh dat koentje. Dat zeg ik echt niet voor de geheim. Het zou verboden Please, en uh, a cappella. En zo eindigen we het eerste uur van uh, Entertainment View. Het tweede uur zijn we natuurlijk uh, helemaal terug met onder andere popster Henry en ons item Muziek uit de provincie. Ook uh, hebben wij nog een, uh, ja, een leuk bericht over Johan Derksen. Dat later. Maar nu eerst Voetjes van de vloer met Curtis Mayfield. Move on up. Just move on up Toward your destination